Vergoedingen voor raadsleden worden gebaseerd op het inwoneraantal van een gemeente en de veronderstelde hoeveelheid werk. Maar uit berekeningen van het bureau Daadkracht blijkt dat het uurloon in kleinere gemeenten iets meer dan de helft is van het wettelijk minimumloon. Hun collega's in grotere gemeenten krijgen tot vier keer meer. De Belgische minister van Pensioenen Michel Dardenne ligt onder vuur in een corruptiezaak. Uit documenten zou blijken dat hij zijn positie heeft gebruikt om overheidsopdrachten binnen te halen voor het accountantskantoor van zijn zoon. Justitie en Luik deed al onderzoek naar mogelijke corruptie door minister Dardenne. En de documenten die nu zijn verschenen zouden de corruptie bewijzen. Daarden verkocht het accountantskantoor in 2001 aan zijn zoon, maar hij zou er op de achtergrond steeds betrokken bij zijn gebleven. Het bedrijf heeft in Wallonië praktisch een monopoliepositie bij overheidsinstellingen. weerheidsinstellingen De Belgische minister kwam eerder al in opspraak door zijn dronkenschap tijdens openbare optredens. Veel mensen hebben onderdelen van de Olympische Winterspelen gevolgd via internet. Een aantal schaatsnummers werd aan het begin van de nacht verreden en dat was voor veel mensen te laat. Ze keken de volgende ochtend op internet naar de ritten. De NOS-website werd vooral goed bezocht na de foute wissel van Sven Kramer. 500.000 mensen bezochten de site. De gouden race van Mark Tuyterd werd door 400.000 mensen bekeken via internet. Tijdens de Spelen hebben in totaal 2,7 miljoen unieke bezoekers gebruik gemaakt van de NOS-website. Het weer: veel zon, maar vanmiddag toenemende kans op een bui. Het wordt 6 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen droog, zonnig en een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, heeft, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft, beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. CFM met, met nu de Watertoren. But I Pesten en zarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. 20 years. What 20 jaar GFM.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 It is one chance to come on. Five more hours to come up with a song.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 Again. I need her now